4 uur. Het NOS-journaal. Onno, Duivenee, de Wit. Er komt maar geen eind aan de negatieve stemming op de beurzen wereldwijd. Zo staat de Amsterdamse beurs zo'n 4% in de min. En ook de andere Europese beurzen noteren zulke verliezen. De malaise heeft te maken met de sombere uitlatingen van de Amerikaanse centrale bank over de Amerikaanse economie. En er is nog steeds veel onzekerheid over een oplossing voor de financiële crisis in Griekenland.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 Roemer zei dat het kabinet beetje bij beetje de toegang tot de zorg uitkleedt en dat steeds meer mensen niet de zorg kunnen krijgen die ze verdienen. Rutte zei erop dat de zorgkosten steeds meer stijgen... en dat de SP daar eigenlijk niks aan doet. Roemer reageerde daar kwaad op. Dit is de zoveelste keer dat de minister-president... mij en mijn fractie in een hoek wil zetten waar wij niet thuis horen. Wij zeggen nooit nee zonder ons alternatief neer te leggen. Ik vind mevrouw de voorzitter een serieus punt... Dat moet nu echt een keer afgelopen zijn. Rutte zei toen wel klaar te zijn met Roemer, omdat hij hem niet liet uitpraten. Daarna ging de discussie alsnog verder. In Griekenland is het openbaar vervoer platgelegd uit protest tegen de bezuinigingen. Treinen, bussen en taxis rijden niet. En ook de luchtverkeersleiders leggen hun werk enkele uren neer. Duizenden toeristen zijn op de luchthaven gestrand. De staking is een reactie op extra bezuinigingen... waarmee de regering een nieuwe noodlening van 8 miljard euro wil veiligstellen... Pensioenen worden verder gekort, belastingen gaan weer omhoog... en er moeten meer ambtenaren verdwijnen. Minister Venizelos had gewaarschuwd dat een staking gevaarlijk is... vanwege de nervositeit op de niet-financiële markten. Maar de vakbonden en ook het bedrijfsleven zijn woedend. Een grote werkgeversorganisatie sneerde dat de regering... een koe probeert te melken die niet gevoed is. In Frankrijk heeft een rechter voor het eerst boetes opgelegd... voor het overtreden van het Boerka-verbod... Een vrouw moet 120 euro betalen omdat ze op de openbare weg een sluier droeg die haar gezicht vrijwel geheel bedekte. Volgens haar advocaat voordeelt de wet de vrouw tot een soort levenslang huisarrest omdat ze niet gesluit de straat op mag. De vrouw heeft al gezegd dat ze desnoods naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stapt om de boete aan te vechten. Een andere vrouw met gezichtsbedekkende kleding kreeg een boete van 80 euro. Frankrijk heeft in april als eerste EU-land een boerkaverbod ingevoerd. Dan het weer bewolkt en af en toe zon bij een temperatuur van een graad of 17. Morgen en in het weekend meer zon en iets hogere temperaturen. ANWB Verkeersinformatie. De avondsplits is begonnen. Vooral bij Rotterdam staat het vast. De ongeluk op de A20 en op de A16 bij de Van Briennoordbrug. Op de A1 vanuit Am Amersfoort naar Amsterdam een aanrijding bij Laren. Dat levert 6 kilometer file op vanaf 1 brug. Twee rijstroken zijn er dicht. Dan de situatie op de A16. Op de parallelbaan gebeurde een ongeluk vanuit Breda komend. Er staat zowel op de hoofd als op de parallelbaan zo'n 6 kilometer file. De linker rijstrook is dicht van de parallelbaan... en het verkeer kan beter omrijden... vanaf knooppunt Ridderkerk via de Benelux-tunnel. Ook file vanuit Rotterdam richting Breda. Daar staat zo'n 6 kilometer. En een ongeluk ook op de A20 vanaf Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht.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 Desso Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender Radio 1. Met zometeen ons panel Klinkende Munt. Voor het nieuws kon u al eventjes fijn meeproeven. Maar we gaan eerst Ger naar Den Haag. Naar Den Haag, Hans Andriga. De tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Rutte is al de hele dag aan het woord. Nou, die fijne aanvaring tussen Roemer en uh, Rutte... Die hebben, we uitgebreid, uh, die hebben we al behandeld, Hans Andriega, die net in het nieuws had, Maar ik zie nu de hele tijd... Uh, Jolande Sap van GroenLinks, fractievoorzitter van GroenLinks... Eh, bij de interruptiemicrofoon. Wat is daar gaande? Het gaat nu over onderwijs. Wat we zien, dat is een toch wel bekende discussie. Er moet er niet veel meer geld naar onderwijs gaan... om Nederland internationaal concurrerend te houden... dat hier goed opgeleide mensen lopen? Rutte die zegt daarop van... ja, kijk, meneer Pechtold, D66, onderwijspartij... natuurlijk heeft hij het gelijk van uw verkiezingsprogramma. Mevrouw Sap van GroenLinks, u kunt ook zeggen... dat er meer geld naar bepaalde delen van het onderwijs moet gaan. Maar wij als kabinet zitten met het probleem... We moeten de 18 miljard bezuinigen. En we zijn er toch ingeslaagd door verschuiving van geld binnen die onderwijssector... toch nog te kunnen investeren in bepaalde gebieden. En daar moeten we het gewoon mee doen. En we vinden dat we daar heel goed... Uh, resultaat mee hebben bereikt door dat zo te doen. Ja. Hoe is de sfeer verder? Is hij nog zo grimmig? Of is het, iets, het ziet er iets minder grimmig uit? Ja, zeker. Dat zie je goed. Want uh, nou, Mark Rutte, die net even helemaal uit zijn slof uh, schoot... die heeft zich uh, zelf alweer hervonden. Hij heeft zijn uh, gebruikelijke toon. Inmiddels zagen we ook een beetje een herhaling van de geschiedenis. Uh, twee, drie jaar geleden kwam... Uh, Alexander Pechtold van D66 met een stapel onderzoeken aan... om te laten zien hoeveel oh ja. er allemaal onderzocht werd. Ja. Nou, Emiel Roemer dacht... Uh, Rutte zegt van uh, jullie laten nooit zien... wat de alternatieven van de SP zijn in de zorg. Hoe je daar de kosten in de tang kan houden en ook hij overhandigde een hele stapel rapporten van de SP... over de zorg aan premier Rutte... die ze onmiddellijk overgaf aan de minister voor Volksgezondheid... Edith Schippers, maar hij zei van... Uh, ik laat mij wel bijpraten over de resultaten en de ideeën van uh, de SP. Dus uh, Rutte is alweer een stuk vrolijker geworden. En wat verder opvalt, dat zijn nog twee dingetjes. Gert Wilders zit heel veel in de bankjes. Uh, ja, alleen bij de onderwerpen over moskeeën, minaretten en stratenruur... heeft hij uh, zich echt laten horen... En ook nog over de Griekse crisis uiteraard. En Job Cohen. Hij is uh, weinig aan het woord. Ja. En dat roept de vraag of... waarom hij niet uh, de rol als oppositieleider wat uh, steviger in handen pakt. Want dat gebeurt nu wel door uh, Alexander Pechtold en Emiel Roemer. En ja, je vraagt je af... Uh, heeft het iets te maken met uh, de gebeurtenissen van gisteravond... dat hij toch uh, nog wat aangeslagen is door de aanvallen van Geert Wilders? Hmm. Je denkt dat dat zo is? Want je beantwoordt je eigen vraag eigenlijk of niet? Uh, nou... Nee, ik weet het niet. Ik kan niet in het hoofd kijken nee, van Cohen. Ik zie alleen uh, dat hij uh, ja, niet echt een vooraanstaande rol speelt uh, in het uh, debat. Mm. Ja, dan ga je natuurlijk toch afvragen van... Hè, hij heeft zich wel goed voorbereid. Hij had wel een verhaal, zei hij, de dagen voorafgaand aan deze debatten. En ja, toch zie je hem heel weinig. Ja. Nou, misschien uh, herpakt hij zich in zijn tweede termijn vanavond. We gaan het zien. Oké, okay. hans andré dank Dankjewel. We horen je later. Ons panel klinkende munt. Hendrik Meesman van Meesman Investments, beleggingsdeskundige dus, zit hier nog in de studio. Jan Maarten Slachter van de Vereniging van Effectenbezitters is hier ook nog. En in Den Haag zit Arthur Dokters van Leeuwen, eenzaam in de studio, maar via een prachtige lijn toch met ons verbonden. En we pakken nog eventjes het onderwerp ja, terug op de... van Voor uh, het Nieuws. En dat ging over de Tobintax, dat is een kleine heffing. Uh, Om speculatie, te speculatie tegen te gaan. Nu is er een meneer uh, Turner. Adair Turner En die is uh, eigenlijk uh, voorzitter van de Engelse financiële waken. De Engelse AFM, Jan Maarten Slachter. En die zegt eigenlijk, nee, je moet dat uitbreiden. Je moet elke financiële transactie, van welke aard dan ook... daar moet je een heffing op leggen. Ben jij dat eens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Um, je moet, uh, het is niet zo dat de financiële markten uh, geen... Economische functie hebben, uh, zoals net even werd, uh, werd gesuggereerd. Uh, jo, Hendrik Neesman die naast je zit. Het is, het, is het is de draaischijf uh, waarmee kapitaal op de plekken moet worden gebracht. Uh, waar het het meest productief kan worden, kan worden ingezet. Dat is, een, mm. dat is een belangrijke maatschappelijke functie. Uh, en die draaischijf moet soepel lopen. Mm. Uh, als, je dat, uh, als je transacties daar, daarop gaat belasten... Dan, uh, dan gooi je eigenlijk een beetje zand uh, tussen die draaischijf. Dat is mm. op zich is dat, is dat niet, uh, uh, niet goed. Dat kost inderdaad uiteindelijk economische groei. Uh, verder is het natuurlijk zo dat je, uh, als je gewoon kijkt naar de, naar de belegger... Uh, die verdient geld. Daar betaalt hij al inkomstenbelasting uh, over. Vervolgens zet hij dat op zijn bankrekening. Daar betaal je de vermogensrendementsheffing over. Gaat hij er aandelen van kopen. Dan zou je dus ook nog worden belast op die, ja. op die transacties. Dan, mm -hmm. Het stapelt er heel erg op. Uh, en verder, en dat is eigenlijk het praktische punt. Uh, volgens mij werkt het uh, niet. Uh, je hebt in Engeland gezien dat... Eh, dat er een transactie op, eh, op aandelen of een heffing op aandelentransacties al, al heel lang bestaat. Mm. Stamp duty wordt het, eh, wordt het genoemd. Mm. En dat heeft vooral geleid tot een enorme stijging van het aantal transacties... dat ja. buiten de beurs, pla beurs plaatsvond bij ja. bookmakers... Hè, waar je kunt wedden op de beweging van koersen. Ja. Eh, spread betting wordt dat eh, Laten we het even hierbij hier laten, want we moeten ook nog naar andere dingen. Ik wil even een korte reactie van, uit je Dokters van, van Leeuwen. Het is toch een beetje zand in de machine, Dokters van Leeuwen, zegt... Eh, Jan. Bij het oorspronkelijke, en daar hoorde ik uh, Jan Maarten het ook over. Bij het oorspronkelijke voorstel. Het oorspronkelijke ontspor voorstel is niet om overal en nergens op elke financiële transactie een heffing te leggen. Nee, het gaat om zeg maar, die transacties die op dit moment bijna tegen nul kosten worden uitgevoerd. Uh, zeker ook in de derivatensfeer. En die weinig uh, economisch uh, betekenis hebben. En die wel tot grote verstoringen in de markt te leiden. Daar ja. kan je een zekere balans aanbrengen... door een soort microheffing per transactie ja. uit te voeren. Okay. Dus u stel helemaal niet voor om alles Omdat en nog wat... Nee, u bent ook niet met je turner te dus. nee. oude collega, Nee. Hendrik Meesman, een korte reactie? Ja, nou, ik. Mijn, uh, als ik als het zo, mijn bedoeling was niet te zeggen... dat die financiële markten helemaal geen functie hebben... maar dat in het extreme speculeren dat dat... Ja. Hè, dat de enorme hoeveelheid minuscule transacties die uitgevoerd worden... het enorme rondpompen van geld. Een deel daarvan, de primaire functie van de financiële markt... is heel belangrijk, ja. maar alles eromheen... en de financiële markt is over de afgelopen 20, 30 jaar verwoorden... tot een, eigenlijk een, een, voor een deel een groot casino. Dat aspect, dat heeft geen economische waarde. Oké, okay. en dan is het zo moeilijk ja, om uh, um te bepalen... wat dan nog wel uh, economische of maatschappelijke waarde heeft... en wat niet. He, en ik ben bang dat je daar dus uh, hebt, wie bepaalt dat... Um, en ik denk dat je daar dus heel makkelijk doorschiet... En daarmee uiteindelijk toch schade aanbrengt. Ja, Oké, okay, voorzichtig gaan... beginnen, zou ik zeggen. Ja. In elk geval een begin maken. Ja. We zijn het we we niet eens hier. Het zomaar, gaan. zomaar doen dan. We gaan naar de ESB, nee. ECB. Nou, en wil we je dat doen, wil ik wel doen. Ik wilde het, het IMF. Gaan. Ja, voor het IMF. Okay, Weet je, gisteren een alarmerend bericht over een analyse van hem van de stand van de wereldeconomie. Morgen begint de najaarsvergadering van het IMF en de Wereldbank. Het IMF ziet het somber in. De wereld gaat een gevaarlijke nieuwe fase in, zeggen ze. Ze voorzien crisis in zowel Europa als de Verenigde Staten als Azië, als er niet uh, goed opgetreden wordt. Meneer Dokters van Leven zei het voor het nieuws ook al. De, de, de politici, de politieke leiders, moeten eens een keer doorpakken. Dat wordt door het IMF ook gezegd. Maar één ding begrepen Ger en ik niet zo goed. Ze willen dat er groei is, het IMF. Maar ze willen ook aan de andere kant dat de landen doorgaan met flink bezuinigen. En wij kunnen die twee maar niet rijmen. Meneer Dokters van Leeuwen. Het nou, vereist ook veel... We hebben dat in Nederland ook gehad. Balans. De kabinet in Lubbers. Met name kabinet Lubbers uh, 2. Er moest ook... Eerst 1 en toen 2. Er moest uh, ook bezuinigd worden. Zeer drastisch. Met een van zo'n procent of 11. Ja, officieel was het dan wat minder. Maar echt was het dat wel. Ik werkte toen bij financiën. Dus... Uh, u werkt Brekt op met het ministerie, toch? Ja, breek me de bek niet open. Ja, dat doen we dus juist wel. <laughs> Graag heel ver zelfs. <laughs> ja, dat begrijp ik. Maar even serieus. Uh, en het is wel, het vereist nogal veel. Je moet dus bezuinigen, maar je moet het wel zo doen. dat niet je hele economie in elkaar stort. En dat, uh, nou, omdat al die economie aan elkaar vastzitten. Ja. moet je dus ook nog rekening met elkaar houden. Ja. Ja. Dat is dus inderdaad heel erg lastig. Maar het, het is eerder gedaan. Ja. Het kan wel. En het moet nu ook. En het moet, uh, Hendrik Meesman, ook omdat Tessel Zuid zo pas... Wat vonden wij een hele enge zin, krijg je bijna de rillingen van. De wereld gaat een gevaarlijke nieuwe fase in. Wat, wat kan daarmee bedoeld zijn precies? Ja, deze niet zin hebben we al een is... paar keer eerder gehoord, geloof ik. Oh. Dus ik, ik, uh, ja, ik zal er niet wel. al te zwaar aan tillen. Nee, maar okay. ik hoor meneer dokter de, de, Van Leeuwen de crisis... ook als sussend. Nou, nou, ja, nou. Ja, de, de, ja, de, de, dat soort zinnen worden dan vaak uitgelegd. Um, maar goed, dat we in een... Een ernstige situatie verkeren, dat is denk mm -hmm. ik wel waar. We hebben natuurlijk enorme schulden. En het probleem is: die schulden daar moet, die zullen we moeten gaan afbetalen. Op een of andere manier. En, en ik denk dat uh, de afweging tussen, enerzijds, die, van die schuldenbergen afbetalen. En anderzijds, economisch groei. Ik denk dat je eerlijk moet zijn naar het, wat Arthur Dokt van Leeuw ook zegt. We zullen die, uh, um, het zal wat minder moeten. Hmm. En dan moet je gewoon eerlijk zijn. De, de, dat valt moeilijk te rijmen. Je wilt die schulden afbetalen. Dat betekent dat je het op een verstandige manier moet doen. Zodat je de economie niet al te veel afremt. Ik denk dat de Nederlandse overheid daar best een goede balans in heeft gevonden. Ja. Maar je moet wel eerlijk zijn. Het wordt minder. En het zal, ik denk, een hele een tijd minder ja. worden. En dat, dat, het is niet anders. Ja. We hebben te lang op de pof geleefd. En nu moet je de prijs ja. betalen. De, de bruikriem moet aangetrokken worden. Ja. dat ja, aan, dus... aan de ene kant zeggen ze dus uh, niet te snel bezuinigen. Want dan uh, maak je de, economie, de economische groei voor wat er nog van over is kapot. En als je het niet snel genoeg doet, dan is het weer niet geloofwaardig. Met andere woorden, zoek het ja. zelf maar uit, zeggen ze ja, eigenlijk. Dat valt wel mij we hebben in Nederland dit soort problemen ook gehad onder kabinet de Lubbers. We hebben voor ons voortgezet in, in paars. En toen hadden we iets heel verstandigs, voor Nederland dan, als de zaalnorm. Mm -hmm. En die heeft erg veel rust gebracht... En ook veel in het buitenland overtuiging dat Nederland heus wel naar een redelijk schuldenpercentage zou gaan. Ik, zo denk, ook eigenlijk dat, ik, denk, ook, ik denk ook eigenlijk dat ne Nederland uh, van alle landen om ons heen uh, nog wel de minste problemen, uh, problemen heeft op dit gebied. Ik denk inderdaad, wat, wat Meesman ook net zegt, dat, uh, dat het eigenlijk, uh, nou ja, dat, dat we redelijk verstandig. Bezig zijn. Dat het kabinet het, uh, dat ook, ook redelijk goed, uh, goed doet. Uh, het, is, het, is, het is een beetje koord En je moet je realiseren ja. dat, dat zo'n IMF-rapport. Uh, ziet er altijd een beetje hetzelfde uit. Uh, ja, dat is, maar nu dat was... is een heel evenwicht. Dat zijn altijd hele evenwichtige verhalen. Enerzijds, anderzijds. Maar, ja, maar er zijn er wat, er nu wel, wat er nu wel uitsprak was een soort. Ingehouden woede over, over de manier waarop de, de politieke leiders in Europa gewoon nou, maar, maar, maar dat niet is, tot ja, daadwerkelijk. Maar, dat is, maar dat, is nu, te, komen. dat is natuurlijk inderdaad het punt. Het punt is doel, natuurlijk, er, er, moet iets, er moet iets gebeuren met, nee. eh, met de schuldenberg. Uiteindelijk betaal je iedere, iedere dag eh, als land rente eh, te veel. Eh, en dan komt ook nog eens een keer de vergrijzing erachteraan. Eh, laten we dat ook niet, eh, ook niet vergeten. Eh, maar het probleem is natuurlijk eh, dat tegelijkertijd er een eh, vertrouwenscrisis is in de Amerikaanse. Ja. Eh, politiek waar mm -hmm. ze de boel niet op orde eh, krijgen... ...en in de Europese eh, politiek waar het toch wel ontzettend eh, lang duurt... ...voordat je ja. alles op orde ja. hebt om zo'n zo plan, ja. zo'n zo Grieks eh, schuldreductieplan eh, op, op orde te krijgen. Gewoon door, door, door alle regels die ja. daarvoor bestaan. Want Hendrik Beesman, ze zeggen ja. ook heel nadrukkelijk... ...er is geen tijd meer voor overleggen voor politieke spelletjes, ja. zeggen ze eigenlijk. En het moet nu wat gebeuren. Ja, ja maar dat hoor uh, ik ook al. Enerzijds ja, ene ja, anderzijds <laughs> ja. nee. We um, uh, zouden ze doodschrikken als er nu wat mee overdrijft. Nee, nee, serieus. Ben. U bedoelt als, als ineens, uh, we zijn eruit. Europa, als de Europese leiders zeggen. Uh, Eureka, we weten het, we zitten allemaal op één lijn. Dan ik valt de wereld om. Ik zou een opmerking willen maken dat toen die crisis begon. Ik, uh, iedereen zei dat Europa aan het falen was. Niettemin waren wij eerder met de maatregelen van 2008 uh, actief... met de fonds en dit en dat, mm -hmm. dan de Amerikanen. Dus ik weet nog wel dat ik allerlei buitenlandse kranten... Uh, he, van, uh, ik wil een interview met u over het falen van Europa. Zo, nou, wij zijn een klein beetje vlugger dan meneer Polsen en wij hebben dit gedaan en wij hebben dat de gedaan. De van financiën toen in, in Amerika. Ja, in, sorry, ja. ja. En ja. ik denk dat men ook wel in dat geld uh, heel weinig begrip vertoont... over de manier waarop Europa werkt. Ja. Als je kijkt wat wij inmiddels al gedaan hebben... dan is dat natuurlijk toch heel veel. Ja. Alleen, we doen het als het vandaag... Al of niet via, Ik ga niet de media-bashing doen. Mm -hmm. Maar iedereen oh, wil dat het als het vandaag wordt geopend... dat het vanmiddag geregeld is. Ja, Hendrik Beesman, heb jij een beetje begin voor, voor die drang die erachter zit? Um, enerzijds wel, maar om, om een concreet voorbeeld te nemen Griekenland... Um, kijk, die ja. schulden zullen afgeschreven moeten worden op een gegeven moment. Maar de vraag is, doe je dat nu meteen, dan heb je in ieder geval nee. die daadkracht. Het probleem is, dan is ook de, de, de, de, de, de, de druk van de ketel daarom... Om, want je kan die schulden wel afschrijven... maar ze zitten nog steeds met tekorten. Het probleem... Ja. Uh, uh, uh, gaat zich gewoon meer manifesteren. Mm -hmm. Dus ja. je hebt ook die druk erop nodig... om te zorgen dat daar die structurele hervormingen nodig zijn... die begroting op orde krijgen. Dus ja, uh, misschien is dit wel beter zo... dat je die ja. druk op deze manier op de ketel houdt. Zorgen dat ze dat eerst doen en dan afschrijven... is misschien wel beter dan je daadkracht nu meteen. En die druk die wordt nog verder opgevoerd... door de Europese uh, Centrale Bank. Want die heeft vandaag bekendgemaakt een rapport bekendgemaakt. En daar zit ook een soort druk achter. Die vinden kennelijk ook dat die politieke leiders te weinig doen. Want die denken, dan nou gaan we het zelf maar eens opschrijven. Die vinden dat euro Landen die met hun begrotingen rommelen, waarvan die tekorten te groot zijn, die moeten met hun pis langs de dokter in Brussel. En daarin wordt beoordeeld of die begrotingen goedgekeurd ge worden. En zij zeggen ook, en dat moet door een onafhankelijk orgaan gebeuren. Dat is toch ook een tamelijk ongebruikelijke stap van ja, zo'n. Iemand ja, Bank. het Meneer de Ik zeg dan steeds, uh, ik zou straks ook nog iets over Griekenland willen zeggen. Ja hoor. Uh, maar eerst dit. Ik zeg dan steeds, ja, je kan wel een autoriteit benoemen. Uh -huh. Maar die kan alleen maar werken als die duidelijke ijzeren regels heeft die je moet handhaven. En we hadden een mooi, uh, mooi pak, stabiliteitspact. Uh -huh. En dat is toch door de twee grootste landen gedestabiliseerd, zal ik maar zeggen. Door Duitsland en ja, Frankrijk niet ja. zelf als eerste overtraden? En je kunt, als de regels niet helder en duidelijk zijn en redelijk draconisch... dat geldt ook voor wat ik heb mogen doen als voorzitter van de AFM dan kan je als toezichthouder ook geen vuist maken. Dus je moet wel bij de regels beginnen. En als je dan zegt, ja, laten we er dan een autoriteit, een, een speciale commissaris of zo... Mm -hmm. opzetten om die strenge regels te handhaven. Dat kan wel, maar niet andersom. Je moet mm. het paard wel aan de goede kant van de wagens bespannen. Ik, ik heb eigenlijk ook ja, maar nog wel een vraag voor, voor Dokters van Leeuwen. Nu komt toch al de telefoon. Hè. <lacht> uh, uh, wat mij uh, uh, opviel in dat interview Vrij Vrij Nederland is, is dat u zegt... Um, we zijn doorgeschoten als het gaat om de kapitaalseisen aan de banken. Uh, dat is wel een beetje, ja. beetje te veel uh, geworden. Ja, is... uh, daar begrijp ik eigenlijk helemaal niets van, ook in het kader van waar we het net over hebben. een beetje het kort door de bocht. En dat is mijn schuld hoor, want ik, kan, ik heb het interview gezien en zo. Maar goed. Je Wat hebt bedoelde niet, u? Je hebt zeg niet het dan nu elk, maar. Uh, nou mag ik het zeggen. Nu mag ik het zeggen. <laughs> Ik denk dat je niet alleen, wat ik tot nog toe gezien heb, is dat de toezichthouders, zeker in, in internationaal verband, vooral naar de kapitaalsreizen kijken. Dat is in al die domeinen zo. Dat is bij Basel III, dat is in de Capital Directive van, Amerika, van, van Europa, dat is in Solvency II. Het zijn allemaal zeg maar regelstelsels die bepalen met welk risico je hoeveel kapitaal moet aanhouden als onderneming. Mm -hmm. En ik vind dat toch een beetje een soort uh, citadelstrategie. En als je... Als je van we gaan we maar Fort Knox. Mm -hmm. ja. Ja. Om het nog wat beeldender te maken. <kling> Magia schreef al... dat je twee soorten verdediging hebt. Dat je kan... Uh... Investeer in goede soldaten, ook zorg dat ze loyaal aan je zijn... en in citadels. En dus degene die dat laatste doen, die verliezen altijd... Dat als het puntje bij het paaltje komt... dan verdedigen de, die uitgehongerde soldaten zo'n zo citadel niet. En we hebben nu, omdat we niet precies weten hoe het risico in elkaar zit... ook zo'n soort strategie. Laten we de buffers maar verhogen tot in het oneindige... want we weten niet wat ons zal treffen. Terwijl je toch echt veel meer zou moeten investeren. Dat is heel mm -hmm. erg moeilijk... Hmm. Want we weten het ook gewoon niet, we weten nu bijvoorbeeld niet waarom als er een crisis is in de staatsschuld, de aandelen van allerlei bedrijven die het prima doen, opeens 25% naar beneden zouden moeten. Ja. Dat ja. weten we dus niet hoe Even dat Even het laatste komt. woord van Hendrik Meesman, Wat moet, moet, we hebben nog een minuut, Hendrik de, Meesman, hierover. Of, nou, ik zou willen aanvullen op uh, de, die, die versterking van de buffers van de banken... dat dat, dat uiteraard moet gebeuren. Maar ter aanvulling daarop uh, een aantal andere hervormingen... die in de banksector nog heel erg nodig zijn... Waar eigenlijk helemaal niet meer over gesproken wordt. In 2008, ten tijde van de kredietcrisis, had iedereen over alle verstandige voorstellen die voorbij kwamen. En ja, we zijn het allemaal weer een beetje vergeten. En dan denk ik aan dingen, de enorme complexiteit van de financiële sector. Precies. De belangenverstrengelingen die overal zitten. Mm -hmm. Dat soort zaken. Het too big to fail probleem. Hoe gaan we dat, dat nou aanpakken? Dat moet ook allemaal gebeuren. En daar ja. hoor je eigenlijk heel erg weinig meer over. Nee, nee, denk... In Engeland hoor je erover. over Engeland ze daar. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk Waar de nou, inhoud van het vingers Vickers Report. En in Amerika zijn ze natuurlijk mee bezig. Uh, hebben ze, zijn ze ook ja. daar flink uit gevorderd? Ja. Maar het is waar dat. Je, ja. Uh, dat, dat, uh, dat uh, nou ja, dat, het kost ook tijd, maar, maar ik ben het je eens. Ja. We, zijn, we zijn nu drie, vier jaar verder en ik, ik bedoel, dus in Nederland hoor je dat ja, Maar er niemand dit is over. nu weer even vergeten, omdat er oh, weer een andere crisis overheen ja, kwam. Precies. Ja. Goed. Meneer Dokters van Leeuwen vanuit Den Haag, heel hartelijk bedankt dat u mee wilde doen ook aan ons ja, panel. Graag tot een volgende keer. Jan Maarten Slachter van de VVB.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 Franse veehouders Sylvain en Brigitte Vrenot uit Bretagne. Dankzij China, waar ze meer melk zijn gaan drinken... gaat het wel weer goed met hun bedrijf. Maar nu steekt er een ander probleem de kop op. De mogelijke aanleg van een vliegveld pal bij hun boerderij. Plattelands correspondent Karen Meirik volgt de strijd van de familie Vrenot tegen die plannen. Hier loop ik in de stal van de boerderij van Sylvain en Brigitte Vrenot... Veel we ga nu naar binnen, dus de uh, kunnen worden gemolken. Alle, alle 91 komen ze hier uh, aan de beurt. Dat, dat gaat dus uh, met, met pompen. Die worden nu aangesloten op de uier. Je hoort de pomp aan het werk en per koe geven ze zo tussen de 19 en de 40 liter melk per dag, hoorde ik net. Sylvain Frenot is geboren en getogen op deze boerderij. Maar al sinds hij een klein jongetje is, hangt de komst van het vliegveld als, in zijn eigen woorden, een zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Ik me, me mijn vader in de mon père op ging en we ook met kleine rapport, maar... Hij herinnert zich de demonstraties samen met zijn ouders in de jaren 70. Hij was toen nog een klein jongetje. Maar toen hij in 1984 het bedrijf overnam, toen leek het project in de ijskast gezet. Sinds 2000 is het weer actueel. Als we hier de agricultuur hier, is dat we altijd het recht om te installeren. Hij vertelt dat hij wel altijd medewerking heeft gekregen om zich te installeren als boer. Uh, ook toen ze in 2004 uh, vergunningen en subsidie aanvroegen voor de bouw van deze nieuwe stal. En twee jaar geleden voor de zonnepanelen die uh, nu op het dak zitten. We hebben de subventie van het Conseil-Général. Ik ga je vragen of je kunt me afleggen. Ja, natuurlijk. Voilà. ondertussen loopt het werk op de boerderij natuurlijk gewoon door. En Sylvain's echtgenote Brigitte, die is druk bezig met de kalveren, is er dat ik één van de emmers met verse melk wil meenemen. Want het is tijd om de jongste kalfjes te gaan voeren. Het is niet altijd makkelijk om ze te voeren. Ze zijn niet altijd dus, er is dus één kalfje bij, die is, die is echt net vandaag geboren en die is al heel snel dus bij zijn moeder weggehaald. Ja, en die moet ze nu proberen te laten drinken. Dus ze duwt hem met zijn snuit in die grote emmer met melk, maar dat kalfje ligt er echt bij. Die weet niet wat ze hem overkomt, joh. Je denk qu'il va pas vouloir boire ce soir. Il ne boira sans doute matin. Dat wordt niks meer vanavond. Maar morgen zal het wel lukken, constateert Brigitte. Zowel wat de dagelijkse als de grote problemen betreft leven ze hier met de dag, en ze verdelen niet alleen het werk, maar ook de zorgen. Sylvain plus de la lutte, moi je suis plus sur l'exploitation je suis plus le lait. Sylvain houdt zich meer bezig met de strijd tegen het vliegveld, en ik hou me vooral bezig met de bedrijfsvoering en de melk, zegt Brigitte. De lage melkprijzen hebben de melkveehouders een aantal zware jaren bezorgd. In 2009 waren de prijzen zo laag dat veel Franse melkveehouders, waaronder Brigitte en Sylvain, wekenlang in staking gingen. Ze lieten hun melk nog liever over de velden lopen dan nog langer te leveren aan de fabrieken. Pas sinds dit voorjaar gaat het weer beter. Niet vanwege de staking, wel onder andere dankzij de toegenomen vraag uit landen als China, zegt ze. Ze volgen met spanning de nieuwe koers van het landbouwbeleid uit Brussel. De melkquota's, ooit ingevoerd om de melkplas en de boterberg tegen te gaan... die worden vanaf komend jaar vrijgegeven. Dat lijkt meer ten goede te komen van grote producenten... dan van kleine familiebedrijven met weidekoeien zoals dit... Maar Brigitte hoopt dat ze er niet direct veel van zullen merken. onze coöperatie hanteert eigen maximumhoeveelheden om zo het merk Boter van Notre Dame de Land van hoge kwaliteit te houden. on de toute Voor hun eigen bedrijf is schaalvergroting niet interessant, zegt ze. Ze hebben onvoldoende weidegrond en mankracht om nog meer koeien te houden. Anticiper des choses qui, qui de ne pas arriver, donc, uh... Maar boven alles weigert ze om zich zorgen te maken over veranderingen die nu nog niet zeker zijn. Ten slotte lukt het ze ook om rustig door te gaan met boeren, terwijl de landmeters en onderzoekers van het vliegveld wekelijks over hun velden lopen. On avisera. <laughs> Volgende week meer over de protestacties van Sylvain, Vreno... en collega Boeren tegen de komst van dat vliegveld. En u kunt onze wereldburgers volgen via onze site. Dit was de Villa voor deze week. Uh, maandag zijn we er weer. En straks het Radio 1 journaal met Lucella Carrasso. Ik hoop heel veel algemene beschouwen. Want door dat werk hier kan ik niet lekker voor de tv zitten. En nou, en dan heb je wat gemist, moet ik zeggen. Een stevige confrontatie, zojuist, tussen Wilders oh. en Rutte. De zin hm. doe eens normaal, man, viel. Dus daar gaan we zo meer over hebben. Tegen Rutte. De plot dat aftekend. heb je goed geraden, maar het werd geloof ik ook weer teruggezegd. Nou, dat gaan we allemaal zo horen. Um, daarnaast ook aandacht niet vergeten voor de banken in Europa. Van alle... Kanten wordt gewaarschuwd voor een, een nieuwe bankencrisis. Veel over gezegd, ook vandaag op deze zender. Dat na het nieuws van half vijf en dat krijgt u van duiven Nederwind. Radio 1, het NOS-journaal. Opnieuw een dag van malaise op de beurzen. Door sombere uitlatingen van de Amerikaanse Centrale Bank en de voortdurende onzekerheid over de situatie in Griekenland staan de Europese beurzen zo'n 4% in de min.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 Roemer beschuldigde Rutte ervan de zorg steeds meer uit te kleden... waarop Rutte riposteerde dat de SP geen alternatief heeft... voor de stijgende zorgkosten, waarna een kwade Roemer zei... dat de SP wel degelijk voorstellen doet om de kosten te beperken. En voor het eerst zijn in Frankrijk boetes uitgedeeld... voor het dragen van een boerka. Twee vrouwen moeten respectievelijk 120 en 80 euro betalen. Ze hebben al laten weten hun juridische strijd door te zetten... tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Franse burkaverbod ging vijf maanden geleden in. En dat is nieuws op dit moment. Aan de verkeersinformatie: een goede 100 kilometer file. Vooral rondom Rotterdam staat het vast door een ongeluk op de A16 op de Van Brierenoordbrug. Daar kom ik zo op terug. Eerst de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam. 12 km tussen Amersfoort en Laren. Dat is een ongeluk, alle rijstroken zijn daar weer open. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Van Brierenoordbrug 8 km. De linkerrijstrook is dicht. En vanaf Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 7 kilometer. Verkeer kan beter niet aansluiten in de file, maar omrijden via de Benelux-tunnel. De A28, ook daar gebeurt een ongeluk, vanuit Utrecht naar Amersfoort. Voor de afrit Den Dolder staat nu 5 kilometer, de linker rijstrook is dicht. De Peugeot 107 met airco is tijdelijk zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 6...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 Goedemiddag, dag 2 van de algemene beschouwingen. Twee thema's, toon en inhoud. Hoe dansen met name premier Rutte en gedoogpartner Wilders door het debat? Met elkaar of tegen elkaar? En achter al die verbale salvo's natuurlijk de hamvraag... kan het minderheidskabinet gaan doen wat het wil doen. Geen geheim is veilig voor Wikileaks oprichter Julian Assange... maar nu zijn eigen autobiografie is gepubliceerd is de wereld te klein. Assange is boos omdat hij geen toestemming heeft gegeven. De uitgever heeft daar geen boodschap aan. We spreken daar zo meteen over met onze correspondent in Londen... en met de uitgever in Nederland. Had u nog een gratis ID-kaart willen ophalen bij uw gemeente? Te laat, want minister Donner brengt via een wetsvoorstel alsnog de 43 euro bij u in rekening. In Den Bosch vinden we vanmiddag een aantal boze burgers die voelen zich bekocht. En in Den Haag wordt gedebatteerd, maar ook in Rotterdam, de gemeenteraad, een spoeddebat over de rellen van de afgelopen weekend bij Feyenoord. We doen verslag daarvan en praten ook met criminoloog Verwerda over de wet die juist was gemaakt om dit soort rellen te voorkomen. Die wet bestaat vandaag één jaar. Veel nieuws in dit Radio 1-journaal tot half zeven vanavond. Nu naar Den Haag, waar de Tweede Kamer al de hele dag bezig is... met die algemene beschouwingen over het kabinetsbeleid waar de, die zegt, de premier van Nederland, doe eens normaal, man. Dan kan je wel zeggen, ja, dat hoort in dit huis thuis. Nee, de premier is hier deel van dit huis geworden. En hij is hier ook deel van dit huis. Sterker nog, hij is ook degene, ja, hij is ook degene die voor deze constructie gezorgd heeft. En door deze constructie komt de opmerkingen van de heer Wilders in een totaal ander daglicht te staan. Voorzitter. Hij komt er niet mee weg, even wachten. Hij komt er niet mee weg... Ja. Hij komt er niet mee weg... Hij komt er niet mee weg door nu maar te zeggen van nee, jullie zoeken dat maar uit in dit huis. De minister-president. Ja, voorzitter. Ik, ben, ik maak geen deel uit van het huis. Ik ben hier te gast. En dat ben ik graag. Ik vind van alles van die opmerkingen van de heer Wilson zo op terug. Maar verder is het aan u en aan deze Tweede Kamer elkaar ook daarop aan te spreken. Dat moet u nu doen. Voorzitter, we zullen daar straks wel op terugkomen, hoewel het mij veel beter lijkt. We komen erop terug, maar we gaan er nu onmiddellijk mee door met Wilco Boom in Den Haag. Want Wilco, wat we even laten horen, live schakelt even in naar die uh, beschaving in de Tweede Kamer, is ja, voortvloeiend uit wat we misschien een knallende ruzie kunnen noemen. Ja, dat mag je zo wel zeggen. Een knallende ruzie is zelfs een understatement. En dan was het tussen premier Rutte en PVV-leider Geert Wilders. Aanleiding waren oudere uitspraken van Kamerlid De Roon van de PVV, de partij van Wilders, die op, uh, op enig moment zei dat, uh, letterlijk zei, daar komt de islamitische aap uit de mouw en hij heet Erdogan. En dat ging over de president van Turkije. Nou, Rutte en Wilders die, uh, kwamen hierover in gesprek... en reageerden woedend op elkaar. Luister maar. Turkije is een belangrijke NAVO-bondgenoot van Nederland. Turkije uit de NAVO zitten is dus niet aan de orde. Ik wil wel van dit moment gebruik maken voorzitter, om een ander punt van de PVV te benoemen... wat hier een tijdje geleden het vraaghutje aan de orde is geweest. En toen heeft PVV'er Raymond de Roon gezegd... dat over Erdogan dat hij een islamitische aap is...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 en hij heet inderdaad. Maar dat is dus dat de is dat toch zo? Dat is dus de beeldspraak. Ja, ja, wat, ach. ja wat, is normaal, wat acht? Ja, ik doe is het normaal man. Dat acht. Ja, doe eens normaal man. Dat is de Ja. zo normaal. Dat heeft hij zo, niet. Ja En voorzitter. Ja. Lezen voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. meneer Wilders. Nee, is Je kunt toch niet praten over Doe de premier. Is Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als de Islamitische Aap, dat is toch een idiote uitspraak. Is Kom, gezegd. Man, dat heeft u niet gezegd. Doe eens normaal en rustig man. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee Ik ben hier volkomen rustig. Maar dit is. Ja, hier drukte uh, Kamervoorzitter Verbeet vermoedelijk premier Rutte weg. Want zij riep vervolgens beide heren tot de orde. Beide heren, premier Rutte en zijn gedoogpartner Geert Wilders, die elkaar toeschreeuwden dat ze normaal moeten doen. En volgens Kamervoorzitter Verbeet was dat een onwaardige manier van debatteren in de Tweede Kamer. Meneer Wilders, meneer Wilders en minister-president, ik heb, uh, ben op dit moment bij brief 120.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 Het applaus met de handen op de tafels uh, als instemming... voor de voorzitter van de Tweede Kamer wil komen. Hoe ging het verder vervolgens? Nou ja, ze werden wel iets rustiger, maar de ruzie die gaat nu nog steeds door. En Rutte bleef erbij dat de opmerking van Wilders en de opmerking van De Roon... absoluut fout zijn, dat op zo'n manier niet over de, het staatshoofd... van een bevriende natie kan worden gesproken. Maar Wilders, die bleven gewoon bij. Ik blijf erbij dat dat niet zo is gezegd... dat de minister-president de heer De Roon echt onrecht doet okay. als hij hem dat... In de, uh, in de, ik geloof de heer De Roon als hij tegen mij zegt hoe hij het heeft gezegd... En hij zat er zelf bij. Goed. Voorzitter, mijn vraag... wordt nee, dus gemaakt nu. De reactie van de minister-president... Op dat punt, ik vind ook de uitspraak... daar komt de islamitische aap uit de mouw en die heet Erdogan... vind ik net zo erg. Eerlijk gezegd. Dus voorzitter, ik handhaaf mijn opmerking. Ik neem er in de meest felle bewoording afstand van. Ja, nou, dan punt handhaaf gemaakt. ik mijn opmerking... dat ik die opmerking van de heer De Roon ten volle ondersteun. Ja, dit is een beetje agree to disagree. Um, Wilco, dat was het motto van deze gedoogconstructie ook wel een klein beetje. Um, tot nu toe bij confrontaties werd er altijd gezegd: van het uh, maakt niks uit voor, voor het regeren. Denk je dat dat in dit geval ook zo is? Nou, ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit, niet tot, dat dit geen gevolgen heeft. Als de leider van het kabinet, premier Rutte, en zijn gedoogpartner Geert Wilders, oud partijgenoot van hem, elkaar gaan toeroepen in het parlement, uh, live op televisie ook en op de radio, dat ze normaal moeten gaan doen. Uh, ja, dat, kan, dat zal gevolgen hebben. Misschien niet nu... maar uh, ongetwijfeld later. Het gaat inmiddels door. Ik begrijp ook uh, dat... Uh, minister uh, premier Rutte in, uh, de uitlatingen over Erdogan ook onbeschoft heeft genoemd. En aan de VVD is nu het verwijt gevallen dat de partij uh, zich afzijdig houdt in dit verband. Dus ja, uh, dit moet bijna wel gevolgen krijgen, zou ja, ik zeggen. En, en we begonnen net met Cohen te laten horen. Hè? Sloot hij aan bij, bij die discussie van die twee heren? Ja, maar Cohen uh, vindt dus de premier Rutte mede verantwoordelijk voor het uh, uit de hand lopen van uh, deze discussie, van dit debat omdat premier Rutte ervoor heeft gekozen met de PVV in een gedoogrol te gaan regeren. In ieder geval, we prikten in op een escalerend moment waarbij de gemoederen ogen oplopen. Zodra er wat er gebeurt, wil ik op af toe, dat je onmiddellijk bij ons inprikt. Afgesproken. Zo ging het voorlopig toch weer over de toon. Maar goed, dat was het nieuws van het moment. Hij is des duivels. Wikileaks-voorman Julian Assange is woedend dat zijn autobiografie zonder zijn toestemming vanaf vandaag in Groot-Brittannië in de winkels ligt. Dat boek is bovendien ook te downloaden via internet. En de Britse krant The Independent begon vandaag met voorpublicaties uit de biografie. Correspondent Car Arjen van der Horst. Arjen, ja, een autobiografie die wordt uitgegeven zonder toestemming uh, van de persoon waar het over gaat. W waar is het misgegaan? Ja, wie had gedacht dat Julian Assange... nog een nieuw literaar genre zou verzinnen? De niet-geautoriseerde autobiografie. De die gelekte toestemming... autobiografie. Nee, hij is niet gelekt. Hij is niet gelekt, want die toestemming was er aanvankelijk wel. Uh, de Assange, die, begin van het jaar maakte hij bekend... dat er een autobiografie zou komen. Met bravoure werd er dat uh, aangekondigd. Het zou een manifest zijn dat een generatie zou binden. Maar ja, al snel al maakte hij bezwaar. Hij, hij las de eerste versie... Van een stuk. Hij vond het te persoonlijk, te veel Julian Assange en te weinig over zijn missie. Nou, hij noemde toen ook al de memoires een vorm van prostitutie. In juni probeerde hij echt de stekker eh, eruit te trekken, hij probeerde het contract te ontbinden met de uitgever. De uitgever probeerde hem nog over te halen, maar nou, dat lukte niet. Hij probeerde toen het voorschot terug te uisen na verluid een half miljoen pond. Dat kon niet meer, want de advocaten van Assange hadden al beslag gelegd op zijn inkomsten. Dat bedrag kon hij dus niet meer teruggeven. En dus zegt de uitgever, we houden je gewoon aan je contract en publiceren we. En vandaag ligt het boek dan ook in de Britse winkels. En heeft hij zich daar nog op enige manier tegen verzet, Assange? Die kans heeft hij wel gekregen. Eerder deze maand gaf de uitgever hem twaalf dagen de tijd om een publicatieverbod op te leggen. Geen reactie kwam er toen. Nou, toen heeft de uitgever in het geheim een beperkte oplage uh, laten drukken... die vervolgens ook in het diepste geheim verspreid is naar allerlei boekwinkels in het land. Uh, die boeken liggen dus zoals gezegd nu in de winkels. Assange heeft nu wel gereageerd op, uh, ja, op zijn boek dus. Hij haalt hard uit naar de uitgever. Uh, hij zegt, het ja, is maar een voorlopige versie. Die moest nog gecheckt worden op fouten. En in zijn woorden, they screw me to make a buck. Ik word genaaid om, zodat zij geld kunnen verdienen. Komt hij alsnog in actie nu? Nou... Ook weer niet, tenminste daar hebben we nog niet van gehoord. En hij heeft ook wel een zeker belang bij deze publicatie. Want ondanks zijn verzet, alle royalties, uh, de, de, ja, alles wat dit boek gaat verdienen... dat gaat nog steeds naar hem toe. Nou, als het goed verkoopt, zal hij misschien wel meer krijgen... dan dat half miljoen aan voorschot geld dat hij heel goed kan gebruiken. Want er loopt een uh, beroepsprocedure uh, tegen zijn uitlevering naar Zweden. En zijn advocaten zijn peperduur. En jij bent al snel even gaan bladeren in het boek. Heb je het al, al grote in deze gelezen. Welk beeld komt er naar voren? Staat er iets verrassends in dat boek over Assange? Niet verrassend in de zin dat we veel nieuwe harde feiten zien. Maar het is wel heel interessant. Want voor het eerst eigenlijk uh, heeft hij het uitgebreid over zichzelf. Uh, toen we hem begin dit jaar interviewden, uh, weigerde hij het over zijn eigen leven te hebben. Dat vindt hij niet belangrijk. Hij wil het vooral over zijn werk hebben, zijn missie, over Wikileaks. Maar ja, de eerste zes hoofdstukken van het boek, dat is bijna de helft van het boek... gaat toch vooral over zijn jonge jaren. Hoe hij als kind met zijn ouders door Australië zwierf. Zijn wilde jaren als uh, ja, een van de eerste computerhackers. Hoe hij inbrak in de computers van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dat maakt het boek uh, interessant. Het is het verhaal achter de man. En dat is ook precies de reden waarom hij zich verzet. Hij wilde geen levensverhaal, maar hij wilde een politiek pamflet. En dat is het niet geworden. Arjen van den Hoors, dankjewel. Over de Britse publicatie in Nederland... heeft uitgeverij De Geus de rechter van Assange's autobiografie. Erik Visser, oprichter en eigenaar van De Geus. Waarom gaat u het boek uitgeven? Omdat we denken dat het een van de belangrijkste boeken is... die op dit moment uh, geschreven moet worden omdat we, we horen elke dag over Wikileaks en over Julian Assange. Maar we weten heel weinig van hem. En we weten ook heel weinig wat zijn uh, drijfveren zijn. En nou, dat komt in dit boek uh, uitgebreid aan de orde. Maar hebt u geen behoefte aan een compleet boek? Volgens Assange is dit verre van compleet en verre van het verhaal dat hij eigenlijk wilde vertellen. Ja, dat verbaast mij. Omdat uh, ik heb twee bijeenkomsten. Ik heb een bijeenkomst met Assange gehad, ik geloof in maart, en eentje. ...in Londen toen uh, de tekst klaar was en hij zich uh, ja, behoorlijk tevreden was met de tekst... ...en uh, ook heel nauw samengewerkt heeft met, uh, met co-auteur Andrew O'Hagan. Dus uh, Julian die, die heeft op een heel laat stadie tot ongeveer hoe klaar was... ...of misschien tot één of twee weken daarvoor, heeft hij voor zover ik uh, begrepen heb steeds zich achter de tekst in schaart en ze volgt vertrouwen in de code uitgesproken. Ja, nu dat u weten in een persbericht dat Assange in juni heeft geprobeerd het contract te beëindigen. Niet bij machtig bleek het aanzienlijke voorschot dat hij had ontvangen terug te betalen. Brisse uitgever zegt: wij geven uit. U doet dat ook. Is dat dan een commercieel motief? Nou, het, het, het, het is niet, niet zozeer een commercieel motief. Als wel het feit dat wij uh, op het boek zitten te wachten lang en, het, en, en we weten dat het hele proces volledig in, in uh, samenwerking is gebeurd en uh, nou, wij ervan uitgaan dat de tekst zoals die nu is uh, dezelfde tekst is die uh, Julian Assange uh, goed vond, waar hij zich achter kon scharen en, en waar hij dan op voor ons niet verklaarbare redenen steeds niet zijn, uh, fiat zijn eindfiat aangegeven heeft. Laat ik het dan omdraaien. Um, zou het voor u ja, ja. commercieel een slechte zaak zijn als we het boek niet zou uitgeven? Het zou voor ons commercieel uh, niet veel uitmaken, want uh, wij hebben uh, ons voorschot hebben wij uh, nog niet betaald. Hebben we hebben afgesproken met de uitgever dat we dat pas zouden betalen nadat uh, het boek klaar was. Om dus ja. hoeveel geld gaat het? Naar... Ja, nou, in totaal gaat het om al, om al die uitgeverijen. En dan, dan gaat, gaat het om, om zeer aanzienlijke bedragen. Het voorstel dat, dat hij gekregen heeft in totaal. Dat gaat uh, over een half miljoen. Ja, en hoeveel betaalt u daarvan? Dat ga ik niet zeggen. Nee. Dat zeg ik nooit. Houd er zo. Het boek eind november in de Nederlandse Winkel. Ja. ja. Compleet of niet compleet? Compleet, uh, maar niet geautoriseerd. Het oordeel is uiteindelijk straks aan de lezer. Erik Visser vanuit De Groos, hartelijk dank. Zometeen de Nederlandse bloemen die vaststaan voor de Roemeense grens. Mogen ze alweer door, als ze tenminste nog niet rot zijn? Waar mag het verkeer niet doorrijden op de Nederlandse wegen? Bij de AWB Kees Kwaks. Nou, het valt mee met deze avondspunt. Een kilometer of 100 staten dat is wel eens meer geweest. Maar vooral Rotterdam is een uh, probleemgebiedje. En de A1 vanaf uh, Amsterdam naar Amersfoort. Een aanrijding was daar bij Blarikum, 5 kilometer. De linker is dicht. Aan het begin van de spits is een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam op de Van Briendoordbrug op de parallelbaan. Daar is nog steeds een rijstrook dicht. Het zorgt voor een lange file vanaf Hendrik Ido Ambacht. Het zorgt ook voor een flinke kijkersfile vanaf Rotterdam naar Breda. tussen Zwijndrecht en de Randweg Dordrecht daar staat 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal, met Lucella Carasso en Tim Overdik. Wanneer mogen de Nederlandse bloemen weer de grens met Roemenië over? Nou, volgens de Roemeense minister van Landbouw zou dat wel eens heel snel kunnen zijn. Așteptăm de seară în jurul orei 18-20, primim restul, restul analizelor. Până această dată au făcut, fost făcute șase, șase astfel de analize. Deci e, așa, e posibil să li se dea drumul, da? We verwachten vanavond de uitslag van de analyses. Het is mogelijk dat de vrachtwagens daarna worden toegelaten, al dus de ministers. Minister, het is er maar eentje. Met die analyses uh, bedoelt hij het onderzoek dat de laboratoria in Roemenië hebben gedaan... naar mogelijke gezondheidsproblemen van de Nederlandse bloemen, planten en zaden. Correspondent David-Jan Godfoy ging eerder op de dag... langs een Nederlandse bloemenhandelaar in Boekarest. We staan hier midden in Boekarest in een bloemenwinkel... Op de deur zie ik staan Holland Flower Trade. En hiernaast me staat de baas van Holland Flower Trade, meneer Otto Bouwman. Een Nederlander die bloemen importeert en verkoopt in Roemenië. Dat moet u eens uitleggen. Ja, daar valt niet heel veel aan uit te leggen. In de tijd dat ik hier kwam, waren er dus wel Nederlandse bloemen. Alleen eh, wat chrysanten. Eh... En dat soort uh, dingen en rozen. Maar al die bijproducten die erbij waren, die kenden ze hier nog niet. En daar ben ik toen mee begonnen. En uh, ja, dat is uitgegroeid tot deze winkel. U heeft niet alleen uh, een winkel waar we nu staan. Dit zijn in totaal drie bedrijven. Zou u eens wat kunnen laten zien? Nou, Dit is dus het winkelgedeelte. En uh, we kunnen zo verder lopen en dan komen we in de, in de plantenkas. Oké, okay, we komen nu inderdaad in een, uh, in een kas... Die volstaat met, met planten en twee grote blauwe tanks. Wat zit daarin? Eh, dat is regenwater. Dat wordt gerecycled elke keer met de plant. Nu is er een, een probleem met de, met de import van bloemen uit Nederland naar Roemenië. Wat merkt u daar in de praktijk van? Nou, ten eerste dat we afgelopen maandag niet met een, een lading bloemen per as konden vertrekken. Maar dat we dus per vliegtuig moesten werken. Wat uiteraard de prijs gigantisch opdrijft. U bent voor zover, ik weet in ieder geval, de enige die er tot nu toe aan gedacht heeft. om dan maar via de lucht te gaan in plaats van over de weg. Ik heb het als het enigste aangedurfd waarschijnlijk. En dat is met heel veel controles gepaard gegaan. Maar op die manier komen de bloemen toch op tijd voor de bruiloft. voor aanstaande weekend. Kunnen we nog eventjes een eindje verder lopen? lopen nu de kas uit. Wat zit er in die, in die kartonnen dozen die nu aangevoerd worden? Uh, daar zitten uh, bloemenbijproducten in, zeg maar, zoals uh, valsen, plastic schaltjes. En dat komt uit Italië. Nou zeggen de Roemenen, de Roemeense autoriteiten... wij hebben een controle uitgevoerd en we vermoeden dat er een gevaarlijke bacterie... op die Nederlandse bloembollen dan wel bloemen zit. Heeft u daar iets van gemerkt, ooit? Nou. Ik zit al ongeveer 35 jaar in de bloemen ik ben nog nooit ziek geweest van een bloem. Dus ik denk niet dat er veel bacteriën in zullen zitten die schadelijk zijn voor mensen dan. De Nederlandse regering zegt wij worden gechanteerd, Nederland wordt gechanteerd uh, omdat uh, de Nederlandse regering niet wil dat Roemenië bij Schengen komt. Zit daar iets in volgens u? Ik heb daar geen bewijzen van, het zou kunnen. Kijk, Roewijn, je wil gewoon voor vol aangezien worden. En dat is eigenlijk het, het punt waar ze een beetje boos over zijn hier. U uh, moet nu uw bloemen hier krijgen via een veel duurdere weg. Wat betekent dat voor, u, uh, voor uw business? Ja, er werd al niet veel winst gemaakt. Dit is gewoon overleven, zeg maar. Tot uh, betere tijden komen. We. Dit lijkt ernstig op een koelcel. Ja, dit is de koelcel. En uh, daar uh, slaan we de bloemen in op totdat de klanten ze komen ophalen. Het zijn er niet veel meer, dus het is wel nodig dat er een extra lading komt. Dat is zeker, ja. Want alles gaat nu heel snel weg, omdat ja, wij zijn de enige die ze binnen hebben kunnen halen. Dus in zekere zin profiteert u ook wel een beetje van deze situatie? Nou ja, wat is profiteren? Dat beetje commissie dat erop zit, dan eh, ik wil die klant ook niet helemaal het veel over de neus trekken. Want eh, ja, die moeten het ook wel duurder betalen en die kunnen het ook niet doorberekenen nou, ondertussen meldt één bloementransporteur... dat bijna al zijn vrachtwagens inmiddels zijn doorgelaten aan de grens. Ze mogen verzegeld doorrijden naar de bestemming. Met andere woorden, als de herfst komt... dan brengen wij de Roemenen tulpen uit Nederland. Willemijn Hubert, over die herfst, het begin van die herfst... Vol volgens meteorologen is die al begonnen, op 1 september. Klopt. Gisteren was het 21 september, maar sterrenkundigen zeggen... nee, morgen pas begint het. Leg ja, ja, klopt. De meteorologen kiezen eigenlijk een praktische weg... Gewoon elke drie maanden een nieuw seizoen. En sterrenkundigen kijken waar de zon staat ten opzichte van de Evenaar. En dit jaar gaat hij pas op 23 september recht boven de Evenaar staan. En dan start voor sterrenkundigen de herfst. Morgen dus. Morgen. Als je buiten loopt heb je de indruk oké okay, de herfst mag dan beginnen. Maar voor je gevoel begint nu dus eigenlijk een beetje de zomer. Ja, ja, voor mijn gevoel eigenlijk ook. Want het weer wordt steeds rustiger. We krijgen te maken met een uitlopen van het Azorenhoog. Die nestelt zich boven Centraal-Europa. En daardoor krijgen wij de komende dagen echt prachtig weer. Heel erg rustig. Wel mist in de ochtend. Maar veel zon en oplopende temperaturen tot wel boven de 20 graden. De komende dagen, dat, dat is inclusief het weekend? Inclusief het weekend, ja. Dat zien wij naar uit. mijn Hubert, dankjewel. We gaan naar Den Haag. We hoorden de gemoederen net om half vijf heel hoog oplopen bij de algemene politieke beschouwingen. Forse ruzie tussen Wilders en premier Rutte over Turkije. Doe eens even normaal, man, riepen zij over en weer. Wilco Boom, kijk nog steeds mee, Wilco. En het gaat nog steeds over de toon, geloof ik, of niet? Uh, het gaat nog steeds over de toon. Um, premier Rutte nam het zojuist op voor uh, Cohen, PvdA-leider... die gisteren voor bedrijfspoedel van het kabinet werd uitgemaakt door Wilders. Daar reageert Wilders nu weer op. Die vindt het belachelijk dat, dat Rutte het voor Cohen opnam, want... Oud-PVDA-leider Kok heeft ooit toenmalig premier Balkenende uitgemaakt... voor schoothondje van, premier, van president Bush van de Verenigde Staten. En daar heeft niemand zich toen druk over gemaakt. Dus waarom maakt iedereen zich nu zo druk, is eigenlijk de vraag die Wilders hier stelt. En dat gaat er weer uh, stevig tegenaan. Ja, en, uh, premier Rutte, hoe uh, heeft hij nog iets gezegd of hij uh, consequenties verbindt... aan die confrontatie die hij net had met Wilders? Ja, dat heeft zeker. hij zekerheid. zegt dat hij er geen consequenties aan verbindt. Want, het is nou eenmaal zo, we kennen de manier van debatteren van de heer Wilders. Hij gooit af en toe een rood stuk vlees in de arena... En dan moet iedereen maar zien hoe hij daarop reageert. Daar worstelen we allemaal mee. Zei hij tamelijk openhartig ook. En met allemaal bedoelde hij eigenlijk alle andere partijen. En hij verbindt dus geen, uh, geen consequenties aan die, uh, aan die harde aanval van uh, Geert Wilders... zijn gedoogpartner, op, uh, op, op hemzelf. Ja, nou, maar wel interessant om te kijken of het CDA dat misschien nog wel doet. Maar goed, dat is voor later. Wilco. Dat gaan we nu even afwachten, Rocella. Wilco Boom, vanuit Den Haag. En dan gaan we natuurlijk na vijf uur, maar ook na zes uur in... op de inhoud van het debat. Wat betekent het voor? De miljoenennota, daar wordt natuurlijk ook uitgebreid over gesproken. Na 5 uur keren we terug bij Wilco Boom met geluid uit de Tweede Kamer. Tot zo. Vanavond BNN Today. U bent er heel enthousiast over, of niet? Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Ja. Ja. Nee, <laughs> of praat ik vind... u altijd zoveel? Ja, dat wel, ja. Vanavond om half negen op Radio 1. Ja, heerlijk. Ja? Het lijkt me een soort dan blanche. Luister en kijk mee ja. op radio 1.nl. Ik was verzocht vandaag om kort en mondig te zijn. Ja, nou dat is niet gelukt. Maar ja, je knip het er wel uit, hè? Nee, dat knippen het er niet. Uit. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vliegers, vloegbroekers! Vliegensvluggenvloegbroekers!